Kees Groot met het NOS-journaal. Het Nederlands vrouwenelftal heeft de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK gewonnen. In Groningen werd het tegen Noorwegen 1-0. Viviane Miedema scoorde in de blessuretijd de enige goal. Doelvrouw van Veenendaal had eerder een penalty van de Noorse gestopt. Een deel van het losgeld dat in 1977 werd betaald... voor de ontvoerde Amsterdamse zakenman Maup Caranza... is achterovergedrukt door een undercover-agent. Dat zegt een voormalig hoofdinspecteur zaterdag in het programma Andere Tijden. Caranza werd na vijf dagen vrijgelaten... nadat er 10 miljoen gulden losgeld was betaald. De undercover-agent, die was ingeschakeld door de politie... om het losgeld terug te krijgen, bleek een deel in eigen zak te hebben gestoken. Daardoor gingen de daders vrij uit... De ontvoering van Karansa was opgeëist door de Duitse extreem-linkse terreurgroep Rote armee Fractie, Maar of die ook echt erachter zat is nooit duidelijk geworden. De lezing van een Turkse journalist in debatcentrum De Bali gaat niet door. Het zou voor Chan Dündar niet veilig zijn om naar Amsterdam te komen. Dündar is oud-hoofdredacteur van een van de weinige Turkse kranten die kritisch is over president Erdogan. Hij zit ondergedoken in Duitsland. Het Turkse OM heeft Interpol opgeroepen een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen Dündar. Omdat de Bali niet weet of Interpol daar gehoor aan gaat geven, is de lezing geschrapt. Formateur Rutte ontvangt vanavond de laatste staatssecretarissen voor zijn nieuwe kabinet. Als laatste is nu Raymond Knops binnen, die namens het CDA staatssecretaris van Koninkrijksrelaties wordt. Morgen komt de nieuwe ploeg voor het eerst bijeen voor het zogeheten Constituerend Beraad, waarbij de precieze taakverdeling vastgelegd wordt. Donderdag worden de nieuwe ministers en staatssecretarissen door koning Willem-Alexander beedigd. Het weer, vooral in het noorden regen of motregen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen eerst grijs, maar later breekt in het noorden de zon door. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Thank of paradise ...bij het tweede uur van Geen Lompen, maar Zware Metalen. En we openen dit tweede uur met Symphony X en van hun album Paradise Lost. Hoorde u uh, Paradise Lost? Uh, gemaakt naar het beroemde gedicht van John Milton... De volgende is een band uit Finland en deze is in de vorige afleveringen al vaker voorbij gekomen. Ik heb het over Sonata Artica en van hun album The Best Of is hier Full Moon. blijft een heerlijk nummer en uh, de zanger blijft een van mijn favorieten. De volgende is Gwar. We hebben ze alles eerder voorbij horen komen. En uh, deze band uh, staat bekend om hun chockerende optredens en niet minder soms chockerende teksten. Uh, in de reeks die ik vandaag gehad heb van uh, grappige, hilarische nummers, is hier <laughs> mijn party favorite, fucking an animal. Oh! Allemaal ongeruste telefoontjes gaan krijgen van dierenactivisten. Uh, dit nummer is uh, grappig bedoeld en uh, enigszins in overdrachtelijke zin. Uh, mij leek een uh, uitleg wel uh, op zijn plaats. De volgende uh, zijn, uh, denk ik, uh, verantwoordelijk voor een nummer... Wat ik, waarvan ik denk dat het eigenlijk de moeder... ...van alle metalnummers is. En uh, voordat uh, de echte liefhebbers hun, uh, hun radio uitzetten uh, bij de aankondiging... ...blijf even zitten en luister even. Ik heb het over niemand minder dan de Beatles. En we gaan luisteren naar Helter Skelter uit 1967. To the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop and I turn and I go for a ride till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. do you? slecht voor een uh, nummer uit 1967. En ik blijf erbij, dit is het moedernummer van alle hard rock en heavy metal van latere datum. We gaan uh, en blijven eigenlijk een beetje bij een oude rot. En ik heb het over Sammy Hagger. In uh, een aantal periodes was hij... Uh, uh, zanger van de band Van Halen, maar heeft dus ook nog uh, een aantal solo werkjes op zijn naam staan. En daarvan gaan we luisteren naar uh, een nummer van het album, The Essential Red Collection. En van het album gaan we luisteren naar Heavy Metal. En toch werd er ook langer geleden nog hele goede rock gemaakt. De volgende band behoeft nauwelijks introductie en staan ook wel bekend als The Kings of Metal. Ik heb het over Manowar en hier is Hail and Kill. De volgende band komt uit Beverwijk. En uh, ik uh, had alles uh, de auto voorbij zien uh, rijden. Want uh, bij mijn weten wonen ze bij ons in de straat. Of tenminste een van de mensen. En uh, ik heb het over een band genaamd Funeral Horror, Een band die, uh, geloof ik... Uh, zover mijn informatie dat op dit moment toelaat... Uh, wereldwijd uh, best een uh, naam heeft op het gebied van old school death metal. Van hun album uit 2016, uh, getiteld Phantasm, is hier The Tall Man. The funeral is about to begin. Snag that tall dude. En stomp the shit out of him, en we'll find out what the hell is going on up there. Ja, yeah, we'll lay that sucker out flat and drive a stake right through his goddamn heart. We blijven nog even in Nederland en uh, we gaan naar Errien. Uh, ja, het is eigenlijk een beetje moeilijk om hun muziekschuil te omschrijven, maar hou het maar op prog rock. Progressieve metal mm, met raakvlakken in de gothic. Uh, Arjen Lucassen is verantwoordelijk voor uh, nagenoeg al het werk in, van deze band en van hun album uit 2004 getiteld The Human Equation is hier loser. <middels> Close. You're an apparition, some freak, I suppose. So Cause me, I never fail, loser. Yeah, yeah. Ik moet mezelf toch even corrigeren, want Arion is eigenlijk geen band. Het is een muziekproject van Arjen Anthony Lucasse, Een man die op de meeste albums uh, heel veel instrumenten zelf bespeelt... en ook een aantal dingen inzingt. Maar maakt heel veel gebruik van gastartiesten. Zo, dat even ter correctie. De volgende is ook Nederland... En uh, ik vind dat wij uh, als Nederland wel eens wat trotser mogen zijn op onze rockbands. Zoals, wat ik net al zei, Arian, als Arjen, als Lucas en uh, Within Temptation. We mogen daar best wat meer aandacht aan besteden, vind ik ook. Uh, van hun dit eerste album, Enter, is hier Deep Within. <truimert> De volgende band hebben we ook al eens eerder voorbij uh, laten komen. Ik heb het over Camelot en van hun album The Black Halo gaan we luisteren naar The Haunting. En uh, leuk detail, de zangeres op dit nummer is uh, niemand minder dan Simone Simons van onze eigen Nederlandse Epica. Ja, Camelot. believe that that you were her just like the river disturbs my inner peace Denk zomaar dat de volgende ook de laatste is van deze uitzending. Het was weer een vol programma en een zeer divers programma, al zeg ik het wel. Uh, de volgende is Dumbo Borgier, en van hun album Puritanical Euphoric Misanthropia is hier Burn in Hell. Ik dank u allemaal voor het luisteren en tot de volgende. Bye!